Kerkluut met het NOS-journaal. Israël verwacht vanmiddag de vrijlating van 13 gijzelaars door Hamas. In ruil komen 39 Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen. De Israëlische Nederlander, of hier Engel, die ook door Hamas wordt vastgehouden, staat niet op de lijst, zegt zijn familie tegen het ANP. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Vandaag is de tweede dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Er gaan ook weer nieuwe hulpgoederen naar de bevolking in de Gazastrook. Gisteren mochten 200 vrachtwagens via de grens bij Rafah naar binnen. Ook vandaag worden weer hulpgoederen gebracht. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie Palestijnen doodgeschoten door een vuurpeloton. Ze zouden hebben gespioneerd voor Israël. Volgens Hamas hadden ze een bekentenis afgelegd. De executies waren in Jenin en Tulkarm. Twee van de drie doden werden vervolgens buiten opgehangen en door publiek uitgescholden. Bij een brand in de Pakistanse stad Karachi zijn zeker tien mensen omgekomen en meer dan twintig anderen gewond geraakt, zegt de plaatselijke politie. Het vuur ontstond vanochtend in een winkelcentrum. Ongeveer vijftig mensen konden het gebouw verlaten. Het merendeel van de bezoekers kon niet worden gered. De brand is geblust, schrijft de burgemeester van Karachi. Wat de oorzaak was, is nog niet bekend.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 Het weer op veel plaatsen buien, soms met hagel, ook zon. Het is ongeveer 8 graden. Vannacht de meeste plaatsen droog. In het oosten kan het vriezen. Morgen opnieuw buien, vooral middags. Ook dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin in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 Je hoort het uh, collega Benno. Hij schreeuwt het uit uh, tegen ons. Let's work uh, mannen. Tussen ja. twee en vijf uur. We hebben het al voor Mick Jenger. De uh, lekkere single uit uh, 1987. Inderdaad, let's work. De opening van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag allemaal en hallo Benno. Hallo Rob Harms. Ja, daar zijn we weer. Ja, heb je er zin in? Nou ja, ik ben helemaal wakker geschreeuwd door uh, uh, meneer Jacker. Ja, dus, 80 jaar is hij uh, inmiddels. Tachtig jaar. En gewoon weer een uh, nieuwe plaat uitgebracht. hè? Ongelooflijk. Uh, ja, heel nieuw album. Ja. En, uh, het gaat de, Waarschijnlijk als het trein. En ze gaan weer toeren ook, heb ik gehoord. Dus, uh, en waarschijnlijk een laatste toer. Uh, dus uh, we gaan het meemaken. Nou, in dit uur... Gaan we in ieder geval straks. Uh, we beginnen met voetbal. Uh, we spelen uit. En tegen wie? Ja, tegen Velsbroek. Velsenbroek. VSV heet het, uh, dat team. We nou. staan momenteel op de vijfde plek in de, in de derde klasse. En ja. uh, SV Salvoort op de tiende plek. Mooi. Dus we moeten wel gaan winnen daar om uh, weer een beetje omhoog te komen. Precies. Nou, en dat, uh, daar gaan we straks over praten. Piet, met, Piet is erbij. Met Piet Wijpen. Dan, het is vandaag internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En hier in, in Harlem vanmiddag, in een evenement daarvoor. En we gaan praten met, um, bellen met Leida Sassen. Um, en zij, zit, uh, zij is van de organisatie al daar... Dan was er natuurlijk, uh, hebben we met z'n allen gestemd uh, afgelopen week. En hier in Zandvoort was er een uh, nieuw stemlokaal... in de brandweerkazerne aan de Lieneenstraat. En de clustermanager... Uh, Noortje Kok die was daar met de burgemeester. En die, uh, nou, en ik sprak later op de dag, want ik ga toch echt niet om half acht in een stemlokaal. Waarom niet? Ja, dan nou ben je gek. Ja, kom op, hij. Weet je, hoe vroeg ik mijn bed? Ik ben gepassioneerd, weet je. Dus uh, dan ga je dat soort normaal um, fratsen niet meer doen, hoor. Nee, heel slim. Uh, dus uh, ja, uh, je hebt er later gesproken. Uh, ja, gewoon uh, rondborreltijd in de middag. Dus <laughs> veel verstandiger. Uh, en, en in Heemstede gewoon, uh, waar ik zelf uh, natuurlijk ook uh, verkeer. Goed, um, dat gaan we allemaal behandelen in dit uur. En natuurlijk heel veel lekkere muziek van Robbie Harm. Zeker, Benno Veugen. Dat gaan we doen de komende drie uur lang. Lekker blijven luisteren naar het geluid uit Zandvoort. De Zandvoortse radio. We zijn er al 33 jaar en als Benno en ik zitten... jawel, dan schijnt weer de zon. En ook vandaag is dat weer het geval, Benno. Ja, we krijgen het voor elkaar. Hè? Ongelooflijk, ja. hè? Dan heb je regen... Maar de zonneschijn begint om 2 uur met Zandvoort op zaterdag en nu de single van The Youngest Brothers. ...ook voor de beste platen luisteren... ...ja uiteraard naar je eigen lokale radio. Dit is ZFM... ...al 33 jaar met... de uh, juist de uh, Jonas Brothers... ...en Only Human. We gaan naar uh, Velsenbroek toe, naar uh, Sportpark... ...Hofgeest, uh, daar is uh, Piet Pijper aanwezig. Goedemiddag Piet. Hey goedemiddag. Hele goedemiddag. Ja, er wordt uh, vanmiddag uh, gevoelblad. De wedstrijd uh, is vandaag om 2 uur. En S.V. Sanford neemt het op tegen VSV. En jij bent uh, aanwezig daar uh, Piet... Nou, de wedstrijd is oh, ja, ja. inmiddels gestart. De wedstrijd is gestart. Het is wel heel apart. De trainer zegt, we spelen op een old school veldje. Dat betekent op een grasveldje en geen niet het eerste veld, maar een bijveld. We zijn voortvarend gestart. Het is winderig en droog op dit moment. Uh, na vijf minuten kregen we een vrije trap. En onze vriend Jeffrey Samsin, wel bekend van zijn vrije trappen... die schoot hem onhoudbaar voor de keeper in de, in de hoek. Dus 1-0 na vijf minuten. Kijk, maar, dat is nou, lekker. Dat is lekker. Maar dat was ook niet alles. Want twee aanvallen verder. Een heel mooi uh, hakje van uh, Carsten Vries in de richting van uh, Fernando Lewis. En Fernando haalde uit, zoals vaker, in de tweede verse paal. En we zijn 2-0 voor. Ja, kijk. Na 10 minuten, 2-0 voor. En ja, het ziet er allemaal uh, een hoopvolle start. Laten we hopen dat dit... Uh, dit vol kan blijven houden. Ja, heel helpvol hoopvol start, Piet, want het is toch de vijfde partij op dit moment in de competitie. En als ze daar vandaag van kunnen winnen uit, zou een mooi resultaat zijn. Ja, het is echt, als je de ambiance ziet hier, je weet niet wat je ziet, alsof ik op een jeugdveldje sta en daar ga achter, want het eerste veld is helemaal afgekeurd hier weer. En we spelen op gras, dat gebeurt ook bijna nooit. Nee. Dus die zegt, maar goed, 2-0 voor en nou, Karsten Vries is gelijk geblesseerd, maar Misschien kan hij opgelapt worden. Nou, hij gaat er al uit zelfs, kas. Heel jammer. Dus die valt uit als ook wel een, een schelderslok op een borrel. Maar goed, we zullen verder moeten zonder kas. En uh, dan gaan we rustig verder. En uh, als er wat geks is, dan uh, breng ik jullie op de hoogte. Bel ik, is dat goed? Ja, graag uh, Piet. Weet je of, uh, Weet je ja, of de, de vaste spelers of die uh, vandaag allemaal meespelen... of zijn de afwezigen? Er zijn uh, in ieder geval is afwezig Nijzer Kostin. Die is uh, niet, niet fit... Verder zie ik wel weer heel gelukkig dat Poel uh, Giels is aangeschoven en dus dat scheelt heel veel. En voor de rest is het wel een beetje een met team met, met, met Lok en met uh, Daan en Wager uh, Dus het is wel een beetje het vaste team, ja. ja. Nou, mooi. Oh. Hey, mooi begin uh, Piet, 2-0 ja. uh, op dit moment voor daar uh, in een, uh, ja, ja Een goede start en uh, straks uh, gaan we weer verder spreken. Dankjewel voor dit moment. Ja, Oké, ok, ok, tot, tot ziens. Dat was Piet Pijper inderdaad vanuit Velsenbroek. Sportpark Velsenbroek. De Hofgeest heet dat daar. En straks nemen we weer contact op met Piet Pijper. Why do you like that? About one year ago dat waren de Wee Papa Cool Rappers. Een lekkere gouden oude disco klassiekers. Heerlijk om hem weer eens uh, terug te horen zo op uh, de zaterdagmiddag. En daarvoor Piet Pijper namelijk uh, met het uh, voetbal ook nog. En 2-0 staan we al voor uh, aan het begin van de wedstrijd. Mooi begin uh, van die partij vandaag. En die houden we uiteraard voor je in de gaten. En we hebben nog veel meer, Benno, want het is vandaag internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Ja, precies. En vanmiddag om vier uur begint er een evenement. Maar we gaan eerst eens even praten met Leida Sassen. Goedemiddag, Leida. Goedemiddag. Goedemiddag, Leida. De campagne is begonnen of begint er pas vanmiddag om vier uur? Officieel begint de campagne als we het oranje licht gaan ontsteken. Okay. En dat is het, in Haarlem is het oranje licht van de Bavo-toren. Okay. Dus dat zal bij ons dan om half zes worden. Maar ik heb begrepen dat in Zandvoort gaat de fontein voor het raadhuis. Die ja. gaat in het oranje. Dus dat is heel mooi. Oh, fantastisch. Want daar is, was wel een beetje wat om te doen, hè? Dat, is, dat oranje licht. In ieder geval in Zandvoort schijnt het al een paar jaar zo te zijn. Stanford doet heel goed mee met de internationale campagne Orange the World, waarin dus wereldwijd aandacht gevraagd wordt tegen geweld tegen vrouwen. Ja. Dat dat de wereld uit moet. En Orange the World, over de hele wereld worden markante gebouwen in het oranje licht gezet. 16 dagen lang tijdens een campagne. En het eindigt met de dag voor de rechten van de mens. Ja. Dus 16 dagen lang wordt de aandacht gevraagd dat geweld tegen vrouwen ja, dat dat niet meer kan. En Zandvoort doet, dat, uh, doet het al een aantal jaren heel mooi door daar aandacht aan te besteden. Precies. En nou, vandaag dus ook op de Zandvoortse radio. Waarom de kleur oranje? Oranje is de kleur van de hoop, de dageraad eigenlijk. Dus de zon komt op, een nieuwe dag en het is de kleur van de hoop. De hoop, dat het geweld tegen vrouwen de wereld uit zal gaan. Ja, een betere toekomst staat hier ook in het persbericht... voor vrouwen en meisjes. Um, ja. Want ja, het is uh, toch behoorlijk mis, hè? Mag ja, als ik wat cijfers mag geven... Uh, dat is uh, berekend uh, vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie... maar ook bijvoorbeeld vanuit Atria en de Rutgers Stichting, Rutgers.nl. Uh, wereldwijd heeft één op de drie vrouwen te maken met fysiek, psychisch en of seksueel geweld. Dat is ontzettend veel. Um, in Nederland ja. is, het, is het niet minder. In Nederland sterft bijvoorbeeld elke dagen een vrouw door geweld. Hm. Meestal haar eigen partner of ex-partner. De zogenaamde hè, is dat? Ja. ja, ja, ja. 53% van de vrouwen krijgt te maken met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Zo. Um, 1 op de 5 vrouwen met partnergeweld. Ja. En uh, ja, heel veel vrouwen, drie kwart van de vrouwen, heeft wel eens uh, seksuele intimidatie meegemaakt. Ja. En ja, het kan dus seksueel geweld, het kan uiteenlopen van straatintimidatie. Eh, dat iemand vervelend doet naar je. Maar het kan, het kan uitlopen tot femicide en alles wat ertussenin zit. Ja. Huiselijk geweld, um, ja. En femicide ja, is, is, een, an van, is een, een, een ander woord voor vrouwenmoord. Er is van de ja. afgelopen week nog een meneer uh, tot 20 jaar zelf veroordeeld voor uh, ja. moord op zijn uh, ex-partner. En um, dat was wel trouwens al opvallend... dat de, de officier van justitie had 18 jaar uh, geëist. Maar omdat meneer niet meewerkte aan onderzoek... Uh, dacht de rechter, nou, daar kan je nog eens twee jaar over nadenken... waarom je niet hebt meegemerkt en, uh, uh, heb meegewerkt en je kreeg er nog twee jaar extra bij... om. Uh, ze ja. zonder te overdenken. Het ja. thema van dit jaar, Leida, is veilig overal en altijd. Dat, nou, dat sluit natuurlijk prachtig aan op de cijfers die je net allemaal genoemd hebt. Ja, zeker. En in Nederland um, ja, moeten we er ook voor zorgen... dat het voor iedere vrouw veilig zal zijn, overal en altijd... Um, de, het, het, het kan heel... Kijk, femicide is natuurlijk de verschrikkelijkste vorm van geweld. Maar ook heel klein geweld kan bij een vrouw enorm indruk achterlaten. Maar ook haar beperken in haar, uh, ja, in haar zijn en doen. Ja. Als je je onveilig voelt op straat. Um, uh, als je op social media wordt uh, beschimd. Uh, je durft niet meer naar school. Uh, het beperkt een vrouw in haar, in haar bestaan. Ja. Jullie hebben afgelopen tijd uh, aandacht gevraagd over onveilige plekken in Haarlem en omgeving. Uh, vertel er eens over. Ja, we, um, naar aanleiding van de enquête die we gehouden hebben een paar jaar geleden... Um, kwam daaruit naar voren dat um, 60% van de jonge vrouwen zich onveilig voelt... Um, in Haarlem en omstreken. We hebben die enquête in Haarlem gehouden. Um, en dat bleek dan met name gewoon onveiligheid op straat. Doordat ze uh, ja, stukken weg moesten, wel moesten doen, maar die als onveilig gevoeld worden. Maar ook in het uitgaansleven. Dus dit jaar um, hebben we deze twee punten eigenlijk... Um, Opgenomen om daar iets aan te gaan doen. En we zijn een, een stadschouw gaan doen in Haarlem. Ja. En hebben een aantal punten benoemd van: nou, hier is het gewoon onveilig, hier durven vrouwen s'avonds echt doorheen. En dat hebben we met drie raadsleden gedaan, een fietstocht. En dat gaan we vanavond presenteren. Oké, okay, oké. Okay. En dat, dat, nou, dat sluit mooi aan op mijn volgende vraag... want vanmiddag om vier uur gaat de zaal open... in de Dopsgezinde ja. Kerk aan de Frankenstraat 24 in Haarlem. Wat gaat er vanmiddag en begin van de avond allemaal gebeuren? We, gaan, um, we hebben een spreker... Uh, mevrouw Car Carance Reus, zij is directeur uh, Plan Internationaal. Zij gaat vertellen over um, hoe, het, hoe het je in je bestaan raakt als je je onveilig voelt op straat. Mm. Vervolgens gaan wij de wijkschouw, uh, de stadschouw, gaan we bespreken en we gaan het ook hebben over Ask for Angela. En dat is een horeca actie die ervoor moet zorgen dat vrouwen zich ook veilig voelen... tijdens het uitgaan in clubs, bars, et cetera. Kun je dat nog en... even uitleggen, die Angela? Vraag naar Angela. Ja, vraag naar Angela. Dan, dan weet de barmedewerker... Me als jij je in een bar... niet fijn voelt, um, onveilig... dan kun je naar de barmedewerker gaan... en je vraagt, werkt Angela hier? Is Angela hier? Dan weet de barmedewerker dat jij hulp nodig hebt. Ja. En dat kan er dan uit bestaan... door je even mee naar achter te nemen... een taxi voor je te bellen... of iemand te bellen die jou in veiligheid kan brengen. En, is, en dat kan die... iemand al een heel veilig gevoel geven... in een bar. Ja, precies. En is dat eigenlijk... Vraag naar Angela. Is dat al algemeen goed in, in zeg maar alle Nederlandse horecabedrijven of in de regionale bedrijven? Nee, het is een campagne die ontwikkeld is in Engeland. Daar kent iedereen het wel. Hmm. Maar um, het wordt hier mondjesmaat opgepikt. En sommige vrouwen, jonge vrouwen, kennen het gelukkig wel. Maar in de horeca wordt het nog niet echt... Uh... Ja, opgenomen. Dus vandaar onze actie dat wij er ook aandacht voor willen vragen dat horeca dit gaat adopteren als het ware. En het is een hele kleine moeite, maar het kan een vrouw enorm helpen Zo, bij haar dat. uitgaan. Ja, dat denk ik ook. Vanmiddag om vier uur dus in de kerk aan de Frankenstraat. Eh, kunnen dames daar nog zich voor aanmelden of kunnen ze zich ja. melden bij de deur? Ja hoor, dat mag. Ja hoor, de kerk is groot genoeg. En uh, altijd leuk als de mensen uh, belangstelling tonen. En zeker voor dit onderwerp. Het is gewoon heel mooi. En om half zes wordt dan de BAVO verlicht door wethouder van Luna. Oh ja, oh de wethouder is er ook bij. Gezellig. Ja. Oké, okay. ja. en dan gaat er nog een, een, een woordje spreken, denk ik? Ja, zeker. Ja. En um, de wethouder is erbij en de organiserende... Uh, vrouwenclubs die dit hebben ja, uh, mogelijk gemaakt. Want het is geadopteerd vanuit UN Women samen met een aantal vrouwenclubs. Waaronder Zonta, Kennemerland Zuid. Maar ook de Soroptimisten en de VVL. Oké. Okay. Hartstikke goed. Leida, dankjewel voor de toelichting. En uh, veel succes met deze campagne die uh, 16 dagen gaat duren. En uh, nou, we hopen dat dat een, een positief resultaat mag hebben. En ik hoop dat de bewoners van Zandvoort, als ze de als ze de fontein in het oranje zien, dat ze weten geweld tegen vrouwen de wereld uit. Zo ja, en vandaag hangt de vlag ook al, Leiden. Heel goed, heel goed. Doe, heel, okay. goed Stanford. Ja, ja. heel goed, Pantvoort. <laughs> okay. Ja, Veel succes en met de dat, campagne. Mag ik nog, nog één klein dingetje toevoegen? Ja. Want uh, You and Women heeft ook de slogan hashtag medestander. Dat betekent dat iedereen is medestander tegen geweld tegen vrouwen. Want iedereen kan iets doen om het geweld te voorkomen. Ja, Oké, okay. en dat, uh, dan uh, is daar een website voor of, of uh, hoe kan je dat Ja, yeah. Orange the World is een website en dan uh, kun je hashtag medestander en dan, dan, dan spreek je uit dat jij tegenstander bent tegen geweld tegen vrouwen, maar ook dat je allemaal bij macht bent om zelf iets te doen. Precies, precies, precies. Iedereen, nou, dat... moet, iedereen, iedereen is uh, verantwoordelijk voor uh, dat het geweld de wereld uitgaat. En Precies, en daarom uh, dragen wij met dit programma een steentje bij uh, Goed. Heel mooi. Oké, okay, dankjewel, dankjewel Lena. En veel uh, succes. Ja, jij ook, hè? Dag. Fijne middag, dag. dag. Zo is het. En uh, ja, de dag tegen geweld tegen vrouwen is vandaag. En vandaag deze van de Bee Gees. En More en a woman. van de BG, sorry, and more than a woman. Zie je weer bericht. is uh, half uh, drie geweest op de zaterdagmiddag uh, bij uh, CFM. Uh, lekker zonnetje op dit moment, Benno. En druk op het strand, hè? Ja, het is druk op het strand. Zelfs de NOS die schrijft erover. Veel mensen op strand, Zandvoort, voor vastgelopen viskorter. Het uh, schijnt een schitterend gezicht te zijn. Nou... Ik kan me niet zo voorstellen wat er nou schitterend aan is. Het is natuurlijk een groot drama voor die... Uh... ...voor de beste schippers. En um, er is ook al een, een doneeractie.nl uh, gestart. Uh, help de gezonken, gezonken kleinschalige kanaalvisser. Nou, gezonken is hij volgens mij ook niet. Hij zit gewoon vast op het zand met een gat in, in de boeg, waardoor hij water maakte. Ja, gisteren met het harde, harde wind en zouten stond hij wel onder water, hoor. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, goed, uh, gezonken is bij mij dat hij uh, alleen nog maar een masje erboven boven het water uitsteekt. Dat is uh, niet overdreven, ja. Um, maar goed, het, uh, het schijnt dus allemaal... Wel toch wel weer uh, een zekere uh, toerisme op gang te brengen. Komt ook door het weer natuurlijk. En het weer. Dus het is een beetje... Oh ja, natuurlijk, daar hadden we het over. Um, ja, het, het is een beetje buig af en toe. Het is uh, rond de 8 graden hier in Zandvoort. Kleine buitjes, korte buitjes... En morgen is dat eigenlijk ongeveer ook zo. Maar 10% kans op zon. De wind is, uh, uh, draait uit, uh, gaat naar het westen, west-zuidwest om precies te zijn. 4% boven en de max temperatuur is 9 graden. Dan maandag, dan is het toch wel een aparte dag. En dan wil ik toch wel waarschuwen om de, de weersberichten in de gaten te houden. Want zowel onze eigen weersverwachting als de kanemie die zeggen dat er toch beheerlijk wat water gaat vallen. En dan moet je toch wel denken tussen de 12 en 20, 21 millimeter aan vocht... wat er naar beneden komt bij een noord noordoostenwind. 5, uh, en maar 5% kans op zon. Dus je kan het licht gewoon aanlaten. Het blijft donker ja, uh, maandag. En de schuiven moeten open in het centrum okay. om het water weer op te vangen. Um, oh ja. Dus ja, dan gaan de schuiven open. En uh, dan uh, okay. gaat het zo dat uh, grote reservoir uh, in uh, onder de grond. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, heeft natuurlijk zijn eigen. Ja, ik kan me nog wel herinneren van jaren geleden. Tot dagenlang de brandweer stond te pompen. om het uh, water uit het centrum weg te krijgen. Dat Meestal waren ze te laat met de schuiven open. Ja, ja, ja, <laughs> ja, dat het niet automatisch kan. Maar goed, me dus, uh, ja, niet. Nu wel. Ja. Uh, nou, uh, dat is dus maandag. En de rest van de week, dan wordt het eigenlijk weer een. Een stuk droger trouwens, dat kan ook een beetje gaan sneeuwen, dus je moet er ook een beetje rekening mee houden. Vanaf dinsdag hebben we meer kans op zon dan gaan we echt wel naar de tussen de 10 en 25 procent kans op zon en de regen is tussen de 2 en de 4 mm. En de wind is zeer wisselvallig. Dus uh, nou, in ieder geval voor maandag wil ik toch een serieuze waarschuwing uit laten gaan. Van, hou het in de gaten uh, uh, hoe dat gaat aflopen. Want dat is natuurlijk uh, toch al een rare dag weer. Zeker. Nou ja, het weer is ook uh, te volgen op onze eigen ZFM app. En mocht je die app nog niet hebben, hij is in de Play Store gratis beschikbaar. Zoek even onder ZFM Zalvoort en dan blijf je ook op de hoogte van het laatste nieuws. En wij gaan weer door met lekkere muziek en 0-2 op dit moment uh, daar in uh, Velsbroek. Wedstrijd vanmiddag om 2 uur begonnen en Piet Pijper is aanwezig. Straks verderop in dit uh, uur gaan we nog uh, naar Piet toe daar.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 I'm To the morning light En dat was uh, Jan Food en de Promised Land. We gaan naar uh, Velsenbroek. Want dan gebeurt wel het een en ander op het uh, voetbalveld. We spelen vandaag tegen PSV. Uh, inderdaad uit Velsenbroek. En uh, volgens mij gaat het lekker daar. Uh, uh, ik wou bijna Jan tegen zeggen. Piet. <laughs> ja, hier is Piet. Hier is Piet. Wintersomstandigheden hier. Beetje regen, beetje natte sneeuw. Oh. Wind was over het veld. Maar uh, onze zwarte... Nee, mag ik niet zeggen. Onze speler uit Aruba, Fernando Lewis, heeft het helemaal op zijn heupen gedaagd. Hij is net teruggekomen van 2 Interlands. heeft hij gespeeld voor Aruba, zoals we allemaal weten in Zandvoort. En inmiddels uh, is de stand opgelopen tot 4-0 voor Zandvoort. Tussendoor er had ook een vel, een VSV een bal op de en een bal net naast. Maar Fernando die, uh, die scoorde zelf uh, de 3-0. De uit een mooi ingespeelde paas rijden van zijn tegenstander weg. En dat was echt een fantastisch mooi doelpunt. En bij de volgende goal, die, die was er dus ook, de vierde. Uh, Overrechts, Fernando uh, berkt, werkt, werkt keihard, werkt door, breekt door. Geeft een prachtig mooie voorzet. Jelle aan, hoeft alleen zijn hoofd eronder te zetten om daar 4-0 van te maken. Kijk, dat zijn hele goede berichten, Piet. Ja, inmiddels zijn we een paar minuten voor rust. Ik denk nu op vijf. Aanval van VSV, momenteel, cornerbal. En dat gaat om Miki, die pakt hem op zijn vuisten. En uh, Fernando heeft de bal weer. En uh, die is echt niet te houden vandaag. Ik weet niet wat het met hem aan de hand is, maar echt fantastisch is die. Dus 4-0, nog vijf minuten spelen voor rust. Het ziet er allemaal uh, heel gunstig uit hier in Velsenkroem. Uh, dat zijn hele goede berichten, Piet. En uh, uiteraard komen we straks voor de tweede helft bij je terug. Oké, okay, okay, tot zo. Dat was uh, Piet Pijper daar in uh, Velsenbroek. 4-0 op dit moment voor SV Zandvoort. Wat een mooie eerste helft. En hier is Hoe Dan Ook. Weinig bereid dus even zo. Ik wil je zeggen geen cadeau, dat ongeopend blijft dit jaar. Als je dit leest ben ik al daar, al heeft men hier nog geen idee. Maar vliegt er niets dan vaar ik mee, en rijdt er niets kom ik te voet. Ik kom naar jou, ik zal ik moet, het komt wel goed. Dit jaar vier ik goed aan Jou Ben ik hoe dan ook bij jou, door van stille nachten wachten Ik vier kerst dit jaar, dit jaar vier ik hoe dan ook met jou Ik had geen bereik, ik zat op zee, toen Vrachtwagen mocht mee Tot aan de grens bij een station Waar ik de nachttrein halen kon Dat was de mazzel die ik zocht Een ticket naar Parijs gekocht Maar voor een trein die er niet is Het is denk ik Frans, het is wat het is Maar het komt wel goed Dit jaar vier ik dan ook mee Ja, Sint en zijn uh, Pieter die moeten nog uh, eigenlijk uh, echt uh, gaan beginnen, Benno. Ja. En, en we... wij hebben het al over de kerst uh, hier ja. op de radio. Wat een mooie nieuwe single van uh, Acta en de Munich samen met Guus Meuwers. Ja. En uh, hoe dan ook de plaat is... Uh, ja, kakeltje vers. Dus uh, echt uh, helemaal nieuw. en uh, Ja, ik vind het wel een lekker plaatje eigenlijk. De Amerikanen noemen dat holiday season. Hè? Dus, uh, en dat, uh, nou, dat begint ook ruim van tevoren. Ja, hoor, in Amerika zegt, ja, begint het uh, in oktober of zo, hè, geloof uh, ik. Uh, oh, dat weet ik oh, niet. Nou, heel maar, vroeg in ieder okay, geval. Nou ja, ik, ik begin met Peaceful Radio. Begin ik uh, volgende week zondag met uh, kerstmuziek. Oké, okay, dus, en uh, uh, trouwens in derde uur hebben we de Mes weer met een uh, mooi stuk pro -esie. Om. En dat staat ook al helemaal in het teken van kerst. Ja. Yes, yes, yes. yes, yes. Nou, wat we gaan doen is in ieder geval... dat het interview met Noortje Kok... dat wordt doorgeschoven naar uh, het uh, volgend uur. Begin de eerste half uur. Even naar, naar drieën. Um, want dat zijn drie interviewtjes achter elkaar. Uh, zij is clustermanager bij uh, de Zandvorse kazernes. En um, nou... Uh, en de brandweer die had dat afgelopen nacht ook een beheerlijk uh, druk met een groot waterongeval, zo noemen ze dat. Dat is uh, ja, GWO. Groot waterongeval. Was namelijk een persoon te water aan de heren singel. En was een meneer en die was wezen te stappen en die moest een plasje doen. En dat deed hij in de heren singel. En de vrienden, zijn vrienden stonden aan de overkant en uh, die keken in, in een zomer, toen was hij weg. Uh, nou, ze belden ze het alarmnummer, Helemaal in paniek natuurlijk. Uh, ja, hij is in de plomp gevallen. En, uh, nou, de, en de duikers konden hem natuurlijk niet vinden. Dus zelfs de burgemeester, lees ik hier, uh, van Haarlem... die werd uit zijn bed uh, gebeld om uh, vijf, vijf voor één s'nachts. En uh, vanwege het GWO, het Groot Waterongeval... En uiteindelijk, uh, de beste man... die had zich gewoon omgedraaid, was weggelopen... en dat had niemand gezien. En uh, die werd uh, in goede gezondheid aangetroffen... op het station van Spaarnwoude. Jeetje, gelukkig maar. En als je weet hoeveel mensen de hun bed uit moesten... voor dit geval. Ja. Nou, dat gaat dus echt om... nou, even uit mijn hoofd... Uh, een, een kleine dertig mensen, denk ik wel. Ja, uh, alles ja, ja, bij ja. elkaar. Misschien veertig. Uh, je kan het met... risico ook niet nemen, hè? Dat nee, die, uh... nee, nee, precies. Uh, dat... Uh, ja, dat is een eer te na natuurlijk. Maar uh, het is wel een dingetje, natuurlijk. Hè. Goede communicatie met elkaar. Zeker. Hè. En niet uh, plassen langs uh, de waterkant. Nee, of in ieder geval roepen, ik ga, ik ga naar huis. Uh, Toe de Lodokie. Goed, um, maar even een moppie muziek, want we zitten tegen. Oh ja, ja, uh, ja, dus, uh, ja we hebben vandaag uh, de dag uh, tegen geweld, tegen vrouwen hebben we vandaag. Ja. De Internationale Dag. Hier in Zandvoort uh, hangt de vlag uh, daarom uh, uit uh, op het uh, raadhuis. En straks uh, gaat de fontein uh, in het uh, oranje. Dat hebben we net ook gehoord ja. van Leida. Ja, klopt. Ja. Van Leida Sassen. Van uh, Stommerij Sassen. Stomen Ja, ze is wel Stomen Rijsas. je oh. dat niet naar de zeilweg. Nee. Okay. nee. Oh, is het zo? Ja, ja, ja. ja. En... Oh, dat is jouw connectie met haar? Uh... Nee, helemaal oh. niet. Nee, ik ben een heemstedenaar. Ja. Oh, ja, ja. Moet ik helemaal naar Haarlem, roep ik altijd. Ja, morgenochtend weer. Zeker. Nou ja, de dag uh, tegen geweld. Tegen vrouwen vandaag. Nou ja, vandaar dat uh, we... Hebben al een moord en een woman gedraaid hè, van de Bee Gees. Ja. Nou, dan kan uh, deze er ook nog wel even bij. Nog twee platen tot aan het nieuwsje weer uh, krijgen voor ons. En een van die twee is deze van Jacques uh, Akan. Hier is ze met I'm Every Woman. Looks through me with its x-ray vision and our system run the ground.